Sommigen hebben angst voor drukke winkelcentra. Dus, en wat is dat? Maar, morgen zijn die nog gelukkig en dan uh, gaan die ook terug in angst te beleven. Dus ja, agorafobie, dat staat in de DSM, hè? in de Diagnostic Standard Manual, waar ongeveer iets van vijfduizend uh, hersen- en geestesaandoeningen in staan. Ja. Dus uh, een vrees van vraagtekens. Ik heb ook een vrees. Ik heb een vrees voor dikke medische boeken met lijstjes van ziekten <lacht> En ik heb één principe en dat is dat ik nooit iets over mijn principes vertel... Ja. En ik zeg nooit, nooit. Ja, precies. Oké, okay. we zijn weer op een grote hoogte aangeland. Beste <lacht> mensen, u bent er weer uh, met enig uitstel vanwege allerlei kleine ongemakken en coronareden. en niet coronareden reden en Het maakt niet uit. We gaan het uh, over vrolijke dingen hebben. Maar ik heet u allen welkom in uh, nummer 23 van de, de Praattafel podcast. Uh, het is intussen zaterdag 9 mei, dag 45 van het coronascene. En u u luistert nu naar de 23e aflevering van de Praattafel Podcast. Welkom aan de Praattafel met Ossi en Ossi. En jawel, ik ben eerst van Leruzie in oud in een gezellige buurt die eigenlijk nu doodstil is. En ik zeg: Goedemiddag allemaal. Ook ik zeg goedemiddag allemaal, ik ben Philippe Ozier en ik heet jullie van harte welkom in deze 23 e praattafel vanuit het snik-eten Antwerpen-Noord. Welkom aan de praattafel met Ozzie en Ozier. Ja, het is altijd fijn om een uh, onkel Serge even uh, ons te horen aankondigen enzovoort. Uh, hallo Filip, aflevering 23 alweer. Uh, goeie, goeie dag. Goeie dag, uh, van En alweer de achtste week in ons huis zeker, in de lockdown. Ja, Zal joh. dat de achtste week zijn? Het is een soort uh, Groundhog Day, permanent. Dus, uh, elke dag heb ik dezelfde videovergadering met dezelfde mens die ook op dezelfde plek uh, hetzelfde zit te doen. En, uh, we hebben het over... <laughs> uh -huh. Kijk, hè, iedereen zit zowat in hetzelfde schuitje, maar mensen, we mogen niet vergeten. Hè? Iedereen zit nu in zijn huis, in zijn kot, zeggen ze hier in Vlaanderen, mm -hmm. vanuit overheidswegen. Maar vergeet niet, mensen, een huis is nooit gezelliger dan zijn bewoners. Blijf in uw kot. Ik meen het. Hè. Ik meen het. Blijf thuis. Zo is dat. Zo is dat, is dat. Onze politici... Hey, is jou trouwens niet één ding heel hard opgevallen... dat in uh, al die persconferenties en uh, de nieuwsdingen en zo... dat uh, mevrouw hier uh, Maggi helemaal buiten beeld blijft... en al die andere ministers die, die zijn opeens helemaal weggehaald van door adviseurs van jullie moeten nu niet meer op tv of zo. Die die op... Politiek gefotoshopt noem ik dat. <lacht> ja, ik krijg daar meteen allerlei beelden bij, beelden en zo. Maar ja, dat is Photoshop ook typisch, hè? Hey, um, ja, waar gaan we het onder andere niet over hebben? Want dat is ook weer een hele lijstje. Ik wil niks horen over exitstrategieën. Daar word je nu dus kotziek van, want van CNN tot uh, ATV... weet ik veel, iedereen is alleen maar met dat bezig of zo. Absoluut. Uh, ik wil ook niks, uh, niks meer horen... Uh, misschien gaan we er toch weer over spreken, maar ik, ben, ik begin het zo wat te krijgen, dat, we, dat de economie en de bedrijven terug aangezwengeld worden. En, uh, dat, uh, ik wil dat ze eerlijk zijn. En ik, ze, uh, die mensen die de economie terug willen en terug naar het leven voor corona willen, want ik ben een grote pleitbezorger van dit als een transitmoment te omhelzen. En uiteindelijk is werk te maken van een groener bestaan, een efficiënter bestaan, een rechtvaardiger bestaan, een warmere wereld. Ik trek even mijn, mijn hippiepraak aan. aan. Uh, die, diezelfde mensen die zo hard over die economie lopen te tieren, uh, die, die moeten dan eerlijk zijn en die moeten zeggen ik wil vervuilde waterwegen, ik wil uh, slechte lucht... Ik wil ongelijkheid in de samenleving. Ik wil onredelijke uh, 45 jaar lange, zware carrières voor, voor uh, werknemers die in alle zin ja, ja, ja. worden. Dus, kleine rant. Maar, wees eerlijk, mensen. Nou. En uh, mijn grote oproep is, doe wat je wil, maar denk eens even af dat we sommige dingen... Misschien is voor één keer anders ook goed. Wees niet, wees niet allemaal een boomer... Verandering zal Soelaas brengen? Nee, maar, maar ik denk dat er wel inderdaad toch wel heel veel positieve effecten gaan zijn voor op dat op vlak. Hè? Als je een beetje Gaia World en groen en zo bent, uh, het gaat sowieso. Want bijvoorbeeld de luchtvaart, dat gaat minstens drie, vier jaar duren als het ooit terugkomt, want nu uh, daar gaan we straks ook van horen van onze beste kameraad mevrouw Demir. Hè? Die die heeft weer een geweldig plan uh, opgestart en ja, we kunnen niet anders als laaghangend fruit gebruiken als je toch wat ja. plezier wil brengen naar de ze, luisteraars. Ze, het is een vrouw die veel ladders heeft aangereikt gekregen, maar die toch steeds de schop neemt om een ja. gat te graven en ja. daar zelf bewust in springt. Ja. Ja, nou ja, oké, okay, omdat we dan uh, nu toch met haar bezig zijn. Uh, ze was vanmiddag op het uh, journaal en uh, bij een van de opstartdingen is natuurlijk... Uh, dat strookt met jouw uh, wensen, dat mensen dus niet meer uh, naar Zanzibar vliegen in de winter... en naar uh, Oslo in de, voor een citytrip enzovoort. Al die vakanties en uh, vliegtrips en dingen, uh, daar wil je toch niet meer. Ja, ja dat het... wil je gewoon niet meer gebruiken. Nee. Enkel ter okay. intercontinentale vluchten eventueel, maar... Ja. Maar in Europa zijn er snelle treinen, is er groene ja. auto's. Er zijn veel verschillende Vlaanderen. mogelijkheden. Ja, en binnen, binnen Vlaanderen vliegen mensen van, uh, van, van Oostende naar Charleroi voor een business uh, talk. Dus dat is <laughs> waanzinnig. Nee, nee, nee. Maar, maar ze heeft een geniaal plan bedacht hoor. Let ja. op. Uh, want, want, Het is trouwens uh, onze minister van toerisme en, uh, en dergelijke in Vlaanderen. Ja, ik weet niet wat ze allemaal. Want elke minister heeft hier ongeveer acht portefeuilles. Ja, hè. Ze heeft mij... portefeuilles op zich. <laughs> <laughs> ja, dat is efficiënt joh. Ik bedoel, anders doen ze toch maar de hele dag niks. Maar. Uh, Um, kijk, uh, ze was vanmiddag in het VTM-journaal en uh, dit ging over haar uh, plan uh, om, om dus mensen, vooral in Vlaanderen, uh, toerisme te laten bedrijven. Ja, uh, we kunnen twee dingen doen. Hè. We kunnen treuren dat het onzeker is of dat we naar het buitenland kunnen gaan op vakantie. Of we kunnen ook uh, ja, de knop omdraaien en het een kans geven om Vlaanderen te gaan ontdekken en die toeristische sector redden. En ik... Je kan twee dingen doen. Je kan, treuren. Je kan treuren om het mogelijk niet meer zo weg te gaan. Dat is één. Dat is toch wel heel negatief eigenlijk. Ja, ze begint met de negatief. Ja, ja. dus we zullen er nog eens een keer... Dat... Ja, we kunnen twee dingen doen. We kunnen treuren dat het onzeker is of dat we naar het buitenland kunnen. Ja, het is treuren... Niet omdat we niet kunnen, maar treuren omdat het zelfs onzeker is. Filip, kan ik, is het nou is het niet treuren, zeker dat, dat ik een citytrip kan boeken in november met mijn vrouw shoppen in Madrid of zo? Even gewoon. En treuren over de onzekerheid. Dat is eigenlijk zeuren. Ze, ze, ver, ze vergist zich van woord, ja. van enkele letters. Ja, ik denk als je, als je, je al de meer zo halde en meer... Ik gaat treuren dan ben je een zeur. <laughs> ik, ik heb het idee als je zo halde en meer die letters zo door elkaar hustelt dat je heel makkelijk een zeur kan maken en dat er ook nog ja, een hele leuke woord overblijft. Zuur en meer. Meer zuur. Ja, maar goed, oké, okay, ze is nog niet klaar. Hè? Let ja, op. Nee. We kunnen twee dingen doen. Hè? We kunnen treuren dat het onzeker is of dat we naar het buitenland kunnen gaan of vakantie. Of we kunnen ook uh, ja, de knop omdraaien en het een kans geven om Vlaanderen te gaan herontdekken en die toeristische sector redden. En ik heb gekozen voor het tweede. Ja. Ik vind dat we met z'n allen terug Vlaanderen moeten herontdekken. Ik denk ook, en ik geloof daar ook in, dat we de zomer van 2020, dat, dat een prachtige zomer gaat worden met een prachtig aanbod. Mm -hmm. Ja, ze, ze heeft wel goed naar Trump gekeken Zee, hè? Ze, uh, hey, Dit is gewoon Heel positief dat de, Heel die corona dat gaat zomaar verdwijnen joh. En, en, een prachtig... en ze heeft ook een directe lijn Met allerlei meteorologische <laughs> uh, um, uh, fenomenen. Ja. Dus ze is eigenlijk een godin hè? Ze, ze spreekt gewoon met Odin En met Thor Dat zij eventjes hun hamer uh, Gaan um, begraven en, uh, heeft een direct lijntje met God en de goden. Maar hoe dan ook, dan regen of onweer of rotzooi, hoe dan ook. Het wordt een, nee, flip, nee. Het wordt een prachtige, prachtige zomer, zomer hoor dus... je dat? Zul je niet verdomme Nichts luisteren? Corona. De overheid spreekt, jongen, luister. Van anderen, we krijgen Absoluut. jaarlijks 10 miljoen toeristen, die komen hier niet zomaar. We hebben heel wat ja. troeven, denk maar aan onze kus, uh, kunst, denk maar aan onze gastronomie, de ja. bierbrouwerijen en zo. Nou, dat is het, dus de kust. De kunst, de gastronomie en de bierbrouwerijen. Als je nou vier dingen noemt als hoofdtrekpleister... En de helft daarvan hebt te maken... Dat gaat dan tussen hamburgers en een Michelin, sterren viersterrenrestaurant. En dan ook nog als vierde... jongen, jonge... Ja, als je dan zo uh, Vlaanderen gaat... Biebrouwer. Biebrouwer. De vraag is aan de Nederlanders die naar Vlaanderen komen uh, of ze hier voor de kunst komen. Misschien bedoelt ze het kunstenpatrimonium, wat dan weer de, niet, dan weer de antieke kunsten zijn. Ja, ja. Uh, misschien bedoelt ze dat, maar dat nee, specifieert nee. ze niet. Uh, in Vlaanderen, je rijdt daar binnen en je kan gewoon aan de grens kan je Picasso-lithografen kopen. En... <lacht> ja, ja. Hey, maar hoe, hoe leuk denk jij het is om bijvoorbeeld naar de brouwerij van Westmalle te gaan met een mondmasker op? <lacht> met een mondmasker waar je niet kan proeven van, want, want dan moeten ze voor elke persoon heel die instrumenten Installaties steriliseren. Ja. En uh, al, al die glaasjes afwassen elke keer. En, ja. of, of een hele hoop jonge, plastic. Jongen, uh, jonge. De vrouw leeft niet in de werkelijkheid, is het van... Nee, nee, nee. Maar ja, ondertussen is de minister met iets van acht portefeuilles. En, en, en nogmaals altijd, het is waarschijnlijk het alleraardigste, liefste mens van de wereld. Hè? Want ik, ik wil niemand afbreken en zo, dat, dat, dat doe ik wel nee, na de uitzending. Ontzettend aardig voor het paard dat in de wijs staat naast haar ambachtswoning. Ja. Dat doen wij offline, hè? nadat de opnameknop uit is. Maar goed, nee joh, het is... Uh, ja, zeker. En zo rollen we misschien van het een in het ander. Want ik, ik denk dat we ook weer een oude vriend van ons moeten gaan opstarten. Want uh, onze minister-president is weer behoorlijk bezig geweest. Uh, dat weet je wel, hè? Maar, ja, ja, meneer Jan Bon. Uh, uh, mijn maar, Nederlandse vrienden die sturen mij bij momenten. Uh, uh, it, soms denk ik het zijn memes, maar het is gewoon jullie... Nederlandse premier, die gewoon zichzelf is. Ja. Dat is eigenlijk een wandelende meme aan het worden, meneer Rutte. Ja, ja, die, die gewoon op zijn fietsje vrijgezel op zijn fietsje naar... Uh, de, vrijgezel, de, absoluut, dus aanhalingstekens. Ja, ja, ja dat weet niemand. Die, die heeft dat echt goed voor elkaar, want zijn privéleven bestaat dus niet. He. Tenminste niet dat ik daarvan weet. Misschien moeten we Mario is polsen of zo, dat hij wat onderzoekwerk doet. Maar uh, meneer Jan Bon is natuurlijk geweldig in één ding. En hij heeft ook vast een technische achtergrond. Maar wij ook maar wij even kijken, die machine staat hier achter. Maar we gebruiken hem niet zo vaak. Ik ga hem eens even een schop geven, kijken of dat hij opstart. De politieke reductiemachine wordt opgestart. Ja, want uh, nu intussen beginnen zo hier en daar toch de vragen op te komen van uh, ja, al die steunmaatregelen en al die lonen en alles wat we nu geven aan die zelfstandigen en dit en dat. Ja, wie gaat dat betalen? Zoete ja. lieve Gerritje. Gerrit Band komt straks nog. Maar uh, ja, meneer Jan Bon is daarover ondervraagd en uh, die heeft dat, uh, die kan, die kan dat is een dat perfect... Rutte. Rutte. Ja, precies. Dat is, uh, en, en, hier is weer een hoog NLP gehaald. Jij kent ja. dat, hè? Dus... Uh, Meme alert. Want uh, als Rutte er wat van kan, uh, luister even, dames en heren. We zullen over een langere termijn die uh, verhoogde schuld moeten terugbetalen. Maar dat zal in de begrotingscijfers als dusdanig opgenomen worden. Dus ik zie dat eerder als een, uh, een verschuiving van uh, middelen binnen de begroting. En ik ben absoluut niet bereid om corona-redenen om corona de belastingdruk nog verder te gaan voeren. Nee, dus gaat... Nou, hier is zo'n beroemd moment. Dat heeft George ja. Bush, uh, ja, ja, de oude vader. Ja. No new taxes. No new taxes. Read my lips. Ja. Nou, hier zijn er dus al twee leugels aan de gang... want er gaan absoluut belastingen komen... want het is zo'n dusdanige financiële ramp... Maar uh, je hoort al wat ze gaan doen. Uh, Oké, okay, ja, ja. we gaan geen belasting geven. We gaan gewoon met, met de emmer geld die we hebben. gewoon uh, een beetje schuiven. Dus als je nu in de cultuursector werkt. Get the fuck out! Ja, dat is, dat is nu dat is een, dat is een half opgeblazen. rubberen bootje. in ja. het midden van de oceaan. waar 20.000 man in zit. Ja, dus. En er zijn... meer kans als je nu begint te zwemmen. Ja, precies. En zo denk ik dat ook bijvoorbeeld in allerlei sociale initiatieven, zo van die wijkhuisprojecten en dit en dat en zo, en zo. Iedereen die gaat naar gewoon bij de koning Boudewijn Stichting moeten aankloppen of weet ik veel waar. Jongen, dit wordt of een bloedbad. Starten. Mark my words, dit wordt een bloedbad, zo financieel. Absolute. Want ze gaan, dat gaan ze ergens anders halen. En die, die wc-pot, waar die uh, juffrouw, die, die, die hulpster voor de bejaarden, die heeft nu nog misschien acht minuten voor een wc-pot schoon te maken. Ja, dat worden er zes. Dat worden er vier. Dat worden er vier. <laughs> ja, maar dan geven we er andere doekjes. En uh, weet je wel, hoppakee. Uh, jongen, jongen, het wordt. En, uh, ja, en hij maakt het wel af. Uh, Laten we even luisteren. paar op ja. andere poten. Posten. Wel, We gaan besparen of, of, of investeringen, uh, investeringen in, de, in de tijd wat spreiden. Dus het zal, het zal een zaak zijn. Uh, ook die, ja, die afbetaling van die put die we nu maken is ook niet op één jaar te doen. En uh, we kunnen dat ook over, over uh, tien of twintig jaar spreiden. En die investeringen, Filip, daar komen we op hm. jouw terrein. Want waar moet er geïnvesteerd worden volgens jou ook? Heel veel, ongelooflijk veel. Wat is zo belangrijk voor dit land? Ja, heel drie, drie, drie posten, hè? Onderwijs, Juist. niet alleen voor mij, want, want ik sta ik al sta met één voet. Hè, als eens je boven de vijftig bent, uh, sta je met één voet in de uitreding. Um, nee. Want zo lang is 15 tot 20 jaar nog werken, nu ook weer niet. Maar heel die generatie die eraan komt, die volle scholen, die volle klassen. Die leerlingen die niet bereikbaar zijn, de leerlingen die uitvallen. Antwerpen heeft mm -hmm. nog altijd een enorme uitval van leerlingen. Ook Rotterdam, Amsterdam, de grootste steden in Europa. Er zijn duizenden jongeren in die steden elk jaar die voor hun 18e, levens, uh, uh, 18e verjaardag... Um, hun schoolcarrière opblazen wegens allerlei persoonlijke, sociale uh, maatschappelijke problemen onderwijs moet in geïnvesteerd worden en onlosmakelijk met onderwijs is gezondheid ja. de gezondheid van mensen de, onze dat gezondheidszorg... hebben we nu wel gemerkt denk ik we, ja nee, blijkbaar moet je dat nog zeggen hè? Want, want nu zeggen mensen al ja maar dat was toch geen probleem Ja. Er is wel, er is wel een probleem <laughs> ja, nou, er is een heel groot probleem ja um, we zien de mensen gewoon in Europa in in, in sterven in in. Inderdaad, Vlaanderen heeft nog een, historisch, een historische reserve, maar deze Jamon en zijn kornuiten waren de laatste vier jaar niet anders nee, bezig nee. dan besparingen in de witte zorg, ja, in de witte sector, in de zorgsector. En ik moet het die mensen nu wel driedubbel dubbel nageven dat ze he, nog een aantal maanden geleden stonden ze massaal te demonstreren in Brussel en weet ik veel wat. En daar hadden ze nu eigenlijk ook wel kunnen doen, he, van, uh, maar, maar nee, ze hebben dan toch gedaan wat ze moesten doen en over. Overuren en uppakijen en de boel gered. Maar uh, of ze dat een tweede keer gaan doen. Maar er zijn mensen in de zorg die door hun overuren in een hogere belastingsschaal vallen en die gaan meer belasting moeten betalen. Ja. Om, om maar, om maar op gekkigheden op te sommen. Het is een data kasten met Ja. Voilà. <laughs> Dat, een kafkaesk land is het wel maar ik, ik, ik geniet ervan hè. geniet jij er niet van zou je niet, toch niet liever naar Nederland maar, willen gaan jo, ik, ik krijg je <laughs> door me af en toe eens op te boeien en ik kan iedereen het, het, het, het kruipen op een, op, een, op een zeepkist aanbevelen ga even op de zeepkist staan elke dag en ja. vloekjes, tierjes in de spiegel, voor een micro, maakt niet uit. Tegen je huisdier, probeer het niet te veel tegen andere mensen te doen. En als je het tegen andere mensen doet, doe het dan vooral tegen de mensen waarover het niet gaat, maar uh, die misschien een zekere instemming uh, kunnen geven. ja. ja. Maar laat het, laten we ons nu vooral uiten over ons ongenoegen en laten we nu niet die schapen worden die zich gewoon... Want binnenkort zijn het weer verkiezingen. Gewoon diezelfde bolletjes weer rood gaan maken. Doe Dat... het niet, mensen. Nee, nee, nee. Gewoon, nee, nee. Is eindelijk... En het moet, moet van mij geen bloedige revolutie zijn, maar... Probeer nu eens iemand anders in die machtsposities te zetten. Mensen die... Ja, het is een uh, verandering, verandering. Maar mensen die nu eens echt, echt breken met het systeem. In plaats weer van de zonen en de dochters van de huidige, Kafkaanse, falende ministers en, en beleidsmensen. Ja, want daar komt hier best vaak voor, hè? dat je dus uh, van Rompuy junior sinds... of weet ik veel, die junior dat senior. Weet ik. En breaker van en allemaal. Ik, dat, ik, he? Het zal ik in dacht de dat maken. we. Gerrit kan erover spreken. Ik, ik dacht dat we in onze contre de Franse Revolutie hebben meegemaakt, waar we. Af, kom afmaakte met de adel en de, uh, en de adel en de burgerij die het overnam. Ook Nederland is een voorbeeld van een burgerijsamenleving. Uh, ja. um, het Koningshuis verworden tot een, een, een ceremoniële functie. Maar blijkbaar is het omgedraaid en zijn dezelfde mensen die ooit de slachtoffers waren, de machthebbers terug geworden. Maar, maar, maar lopen in dezelfde val en doen exact dezelfde dingen verkeerd. En ja. hebben. Zaken als ministerie voor portefeuilles uitgevonden... die gewoon van vader op zoon, van vader op dokter, van moeder op, op zoon gaan. Ja, want ze Het krijgen dat aan tafel. Ja, ze krijgen dat al die materie aan tafel... tussen de soep en patat uh, ingelepeld, weet je wel. Hé, hey, um, even een extraatje van uh, Rijn. Het is nu, natuurlijk nu 9 mei. We zijn net uh, door de 1 vieringen heen geweest. En dat speelt hier in België... Veel harder dan in Nederland en in 1 mei. Meiviering... Dat zullen we nu de haiku eens doen, hè? Ah, oké, okay, dat is een oh, mooie intro. hier Want Die gaan hier zo dadelijk alles kapot lopen. Die zijn al. Hoeveel weken niet meer uit hun kot geweest? Goh. Daar zijn ze. Ja, daar interesseert me eigenlijk niks. Zolang ze maar melk leveren waar ik een beetje prettig van word, weet je. <laughs> Haiku melk. Ja, ja, en uh, meteen daarna gaan we overschakelen naar een extraatje van Rijn, die, uh, die even een, een duidelijke masterclass geeft in hoe, hoe dat zat. is dus een korte extra van Rijn over 1 mei. Hè? Een, een, een rode. Maar uh, ik denk dat de koeien nu inderdaad wel in de tussen. Ik hoorde dus ze al trappelen, maar ik heb ze gewoon gedreigd met geweld. Uh, totdat ik klaar ben daarvoor. Hè? Weet je wel. En ja, ik krijg ze wel onder de. Onder de koeien. <laughs> ja, ik ben een dierenliefhebber. Mensen. Ik hou wel iets meer van planten dan van dieren. Maar ja, toch. Ik vind het allemaal geweldig. <laughs> maar ja. Zij ja, gerookt ja, ja. vlees ook lekker. Ja, hey, maar ik moet even iedereen natuurlijk wel uh, voorbereiden. Want het is niet zo makkelijk. Uh, want jij, ondanks alle omstandigheden waarin wij nu leven en verkeren... zie je toch nog kans om altijd zo'n literair hoogtepuntje... als een soort klein puisje uit te knijpen. En dat wordt een fontein van literaire vreugde. Hé, <lacht> hey, um, laat hem los. Wij zijn Zen. Wij gaan luisteren naar jouw haiku van praattafel 23. 8 mei was het net. Nederlanders vieren vrij. Vlaanderen wordt zot. Ja, ja hoor. Ja, surefire. Ja. 8 mei, het einde van de Tweede Wereldoorlog is het van? Ja. Ja, ja, in Nederland en, is uh... dat 5 mei de bevrijding van Nederland dan. Hè. Dus uh, in, ja. in Duitsland gingen ze nog wat langer door... Ja, ja was, tuurlijk. Daarom is, er ook geen, daarom is er ook geen dag die de Tweede Wereldoorlog echt een internationale dag... Daarom vieren we nog altijd... Wat vieren we als het einde van de oorlogen? Het einde van de Eerste Wereldoorlog. 11 11 11. Ja, ja, en hier wordt 8 mei als het einde van de Europese tak. Want uh, Japan, dat uh, duurde tot augustus, geloof ik. Japan is tot juni of zoiets, hè? juni of augustus. Nee, september. September is uh, Nagasaki gevallen. Ja, precies. Uh, goh, ja. Ja, hebben we het weer over negatieve rotzooi. Hé, hey, Filip, dat is helemaal niet leuk, joh. Hé, hey, dat was een oh, fantastische haiku. De schone uh, kernboom is niet, niet noodzakelijk negatief. <laughs> ik denk dat er ook positieve atomen door je ja. lijf... Uh, uh, ontploffen hoor. Ja. Dus, niet dus enkel negatief. Wat ik zei: even een korte masterclass door Rijn over hoe het zit en zat. En tot stand kwam met 1 mei, eigenlijk. Ah, 1 mei nog? Ja, we zijn er voorbij, maar hè, dit is. Hè, heb je niet meegezongen? Ja, je bent toch het ook een rode. Ja, steeds verder in de tijd. Ja, hier is jaar de Rijn. Na de burgerlijke revolutie van 1789 houdt de Franse bourgeoisie de nagedachtenis van haar overwinning in Parijs een wereldentoonstelling. Roem en eer voor het kapitalisme. De Franse socialisten echter nodigen uit voor de Internationale Arbeiderscongres. bij eind komen op 14 juli in de Zenestad. In hun uitnodiging schreef Karl Marx schoonzoon Paul Lafargue. Aan de arbeiders in Europa en Amerika, de kapitalistenklasse nodigt de rijken en machtigen uit om naar de wereldtentoonstelling te komen, om de werken van de arbeidersklasse te bekijken en te bewonderen. De arbeidersklasse zelf is in midden van de machtigste rijkdom die ooit een menselijke samenleving heeft bezeten tot ellende veroordeeld. Wij socialisten streven de bevrijding van de arbeid. De afschaffing van het loonsysteem en de oprichting van een maatschappelijk systeem is waarin alle arbeiders zonder verschil van geslacht en nationaliteit recht hebben op de door de gezamenlijke arbeid verworven rijkdom. Wij nodigen de werkelijke producenten uit met ons op 14 juli samen te komen. 390 gedelegeerden van arbeiderspartijen en vakbonden uit verschillende landen komen op 14 juli 1889 onder het bannen Proletaria alle landen Verenigd U bijeen. Eduard Vaillant en Paula Vaak verwelkomen de leidende figuren van de Europese arbeidersbeweging. August Bebel, Willem Liebknecht, Eduard Bernstein, Clara Zetkin uit Duitsland, Victor Adler uit Oostenrijk. Ferdinand Dormela Nieuwenhuis uit Holland... Edward Anzele uit België en Gelma Branting uit Zweden. Op het congres wordt niet alleen de Tweede Internationale gesticht... maar wordt ook het besluit genomen om een grote internationale manifestatie... op een vaste datum te organiseren... zodat in alle landen en in alle steden tegelijkertijd... op dezelfde overeengekomen dag de arbeiders de overheid ertoe aanmanen de arbeidsdag wettelijk tot acht uur te beperken. Deze internationale manifestatie zou voor het eerst gehouden worden op 1 mei 1890. Overal de wereld. Nou, nee, ik wist niet dat dat al zo lang en op die manier ontstaan was. Ja, ja dat was ook een gevolg van de Tweede Wereldoorlog, hè? want de... de... In de periode van na 1945 18... tot, tot en, 18... tot en nee, met 1951 het. Uh, zat er ook voor de enige en e eerste en enige keer de Belgische communistische partij in ah, de, ja. de regering of in een, en in het parlement verkozen. Dus dat was, ja, het, het, uh, het linkssocialisme uh, had... Uh, en ook het communisme had <laughs> een sympathie, omdat, uh, omdat de Russen ook als bevrijders werden bekeken. Ja, ja. ja, die hadden Hitler verslaan in uh, Berlijn. Ja, in Nederland en had Nederland. je ook inderdaad de communistische partij, de ja, ja. CP. En dat was jaren, Marcus Bakker. in de jaren 50 zijn die natuurlijk nogal vlug begraven. Ja. En dan, uh, in Amerika was er toen Edgar Hoover en er was er een heel internationaal... Uh, ja, de Koude Oorlog die begon... Hè? Dus ja, in Nederland zijn ze gefuseerd kreeg... zo met uh, een paar linkse partijen. Ze ja, dus dus hebben heel negatief bekeken het communisme. En dan, dat is dan meer en meer beïnvloed geworden door de minder fraaie dingen die, die zichzelf noemen de communiste, communistische regimes deden, uiteraard. Maar zou jij jou zelf als een communist beschouwen? Nee, want communist is, is een politieke beweging uh, die uh, meer dan eens heeft gefaald in de praktische uitvoering. Maar uh, ik, uh, ik beschouw mij wel meer uh, als een... Uh, ik beschouw mij zeker als democraat, maar uh, kapitalisme moet, voor, ja, moet meer voor iedereen toegankelijk zijn. Ik weet niet, dat is misschien een tang, een tang op een varken... Maar ik geloof niet in het piramidespel waar dat we nu in zitten. Enkele happy few, we, dat is geen politieke uitdrukking van mij, maar als je rondkijkt, er zijn maar een paar mensen die macht en geld hebben en er zijn veel te veel mensen die in, echt in de miserie leven. En er is natuurlijk een grote middenmoot die ja, bang is om het weinige dat hij of zij mm -hmm. heeft te verliezen. En dat is een onprettig systeem, vind ik. Dat is, uh, dat is, dat is geen echte democratie. Nee, nee. En dat is geen echte vrijheid en gelijkheid en uh, broederschap. Dus uh, de, de, de waarde van de Franse revolutie, waar heel veel van onze huidige politici in Vlaanderen, ook in Nederland, horen dat ook zeggen, de waarde van de verlichting. Uh, ja, dan mogen ze die waarde toch eens eindelijk beginnen uitvoeren. Mm -hmm. En uh, mensen met een tweede verblijf in Vlaanderen geen steun beloven omdat ze ook garmen niet naar hun tweede verblijf kunnen gaan. Dat moet, je, dat moet je zeggen tegen de mensen die in de Bijlmer wonen of die in Antwerpen-Linkeroever wonen op twintig hoog met, uh, met een oudere uh, familielid van, in de voorkamer van het kleine 4 bij 6 appartementje. Die mensen die moeten dan horen of lezen in de media dat uh, mensen met een tweede verblijf aan zee een schadevergoeding En dat was weer onze beste vriendin, mevrouw Demir, hè? die met dat idee kwam of zo. Ik bedoel, maar ja, dat, als een politicus dergelijke dingen zegt, dan zegt dat toch iets over de geest waarin die politicus en haar medepolitici vertoeven. En dan zegt mij dat weer zoveel over de rare bril dat dergelijke van werkelijkheid... Uh, uh, ja, um, ver van werkelijkheid levende mensen beslissingen nemen over jou en mijn leven. Ah, oh wel. Dit is de Praattafel-podcast met Ossie en Ozier. Hey, een paar dingen waar je het over had uh, maken een mooi bruggetje naar uh, onze bijdragers want wij hebben uh, onze mensen weer eens uh, lopen pesten en plagen van kom op doe eens iets en apakei uh, ah nee hoor die doen dat bijzonder graag Rijn is ook weer helemaal terug en uh, hersteld uh, hij is uh, jichtloos uh, voor zover ik weet jichtloos genoeg om, uh, om zich diep nog in te graven nog niet nichtloos dus die vervelende nicht in Praag die is nog altijd niet uitgeschakeld, maar hij is nu wel Jichtloos. Ja, precies. Uh, en, en niet gewichtloos. Ge ja, oké. Okay. Nee, joh, niet uh, gewichtloos. Want dat is uh, Wubo Okkels, of hoe heette die man? Dat was een dat de, ja, de, de oh, arme man. Die, die had kanker ja. en die lag in het ziekenhuis en die moest zo janken. Die wou helemaal niet dood. Dat was zo'n leuke man, die had moeten blijven. Maar goed. Schrikkelijk, hè? Elke ja. keer komen we weer... <laughs> niet doen, niet doen, niet doen. Hey, maar uh, ja, ons thema voor de bijdragers was deze week... Uh, Hey, dat is een leuk licht mm -hmm. iets, uh, zoals, zoals een frietje bakken of zo. Dat is en in iets. deze Ramadan-tijden <laughs> is het nog een uh, actueel onderwerp? Ja, hey, uh, ja, nu moet ik wel heel eerlijk, nu meteen. <lacht> nu leg je de vinger wel op een pijnlijk gebeuren. Want in geen van de bijdragen is dat specifiek. Maar ja, dan is nergens ook uh, toch wel een religie specifiek. Maar meer over de werking en het ontstaan. en nee, vooral... tuurlijk, tuurlijk, En dat het heeft ook algemeen. over machten. Hè, dus ik zou zeggen, de laten we eerst politiek, naar... Uh... Absoluut, daar zal het zeker over gaan, denk ik. De ja, dat, zo de, een, dat de is zo'n oude politiek. Hollandse grap van... Uh, ja, er is niks met, mis met God en zo, maar het gaat meer om zijn grondpersoneel. Ja, <laughs> dat is een hele goeie. Absoluut. Oké, okay, maar laten we eens luisteren wat uh, Gerrit, onze historicus... Hè, die, die, die ja. echt uh, in de diepte gaat van uh, de geschiedenis... Uh, die gaat het ons fijn uitleggen. Ik zou zeggen, alle aandacht aan onze Gerrit uit Noord-Duitsland. Ga ervoor zitten, dames en heren. History is his Nou ja. Hier is het Vandaag gaan we het over religie hebben. En religie moet je eigenlijk meer uitsplitsen in geloof, religie en kerk. En dan met name kerkorganisatie. Geloof is natuurlijk heel oud. En mensen geloofden, gingen geloven in dingen omdat ze die niet konden verklaren. Waarom groeit een boom? Waarom slaat de bliksem ergens in? Waarom wordt er een kalfje geboren? De vroegere mensen konden dat niet verklaren... En zochten dus naar ja, een uitleg. En soms was er ineens iemand, die werd dan eh, een soort ziener... of een medicijnman, een shamaan, hoe noemden we... we weten nooit hoe we dat vroeger noemden... die wel een uitleg kon geven. En die, werd dan, die vertelde dan, in deze eik zit een wezen... dat alles organiseert voor ons. Ja, maar waar komt dan de donder vandaan? Ja, dat is zijn broer. En de regen, ja, dat is zijn zuster. En de vruchtbaarheid. Waarom komt elk jaar weer het graan op... toen eenmaal de landbouwrevolutie was begonnen en waar we het vorige keer over hadden? Dat is dan de godin van de vruchtbaarheid. Nou, elk land, elke streek, elke stam had zo dan zijn eigen goden. Op een gegeven moment uh, begon het geloof zich te organiseren. En op dat moment denk ik dat je kunt spreken van religie... Een religie, euh, dan hebben, heeft men echt tempels, men heeft echt priesters. Heeft, en die staan dan buiten de maatschappij. Een sjamaan of medicijnman functioneert binnen een stam, binnen een gemeenschap. Een priester functioneert daarbuiten. Stelt zich ook echt daarbuiten. Priesteressen, hup, ook allemaal erbuiten in een eigen tempeltje. Um, vanaf het christendom ontstaat er nog iets, ontstaat een uh, organisatie die ik dan noem een, een kerk, een kerkelijke organisatie. En dat is iets, um, zodra er een organisatie is... met uh, meerdere, ja, laten we zeggen, vestigingen... om maar even zo te noemen, ontstaat er ook een machtsstructuur. En een machtsstructuur, het woord macht kent het al... macht neemt verantwoordelijkheid, macht daagt uit tot nog meer macht. En je krijgt dan het uh, verschijnsel, in de middeleeuwen heb je dat al heel mooi... van uh, bisschoppen die uh, gebieden van anderen gaan veroveren. Of een uh, bisschop, uh, de, is de tweede zon, uh, in de in familie is de eerste zoon erft de vader op... de tweede zoon gaat in de kerk. Nou, dat wordt dan geen dorpspastoor. Maar dat wordt een, uh, een bisschop of een kardinaal of dat soort belangrijke dingen... En die beschermen natuurlijk ook de belangen van de families. Uh, ook een soort nepotisme, hè? Dat is wat jij bedoelde, denk ik, met die uh, politici. Die, uh, Zeker. Uh, Het gaat over je eigen kringetje en uh, alles binnen kamers houden. Hè? Maar dat geldt dus binnen kerk, binnen overal. Uh, dus oh, wat ja. je hebt, is uh, houden, vasthouden enzovoort. Oké, okay, we gaan Patriarchisch ook, hè? Ook allemaal mannetjes, hè? Vooral. Eh... Uh, het geloof van een gewone mens, wordt dan eh, zie je dat het van bovenaf wordt opgelegd. We geloven allemaal, we hebben nu een boek. En aan de hand van het boek gaan we geloven. <lacht> en pas later krijg je dan dat mensen dat boek weer anders gaan uitleggen. En dat ontstaat tot de reformatie. De, en vanuit de reformatie splitst zich dat weer op in, vooral in Nederland... tientallen andere geloofgemeenschapjes... De uh, maar goed, ik ga even terug ja. naar de uh, religie. In naam van de religie zijn er heel veel oorlogen gevoerd. Er is heel veel menselijk leed toegedaan. Elke religie, elk geloof heeft het over compassie... over mededogenheid, over vrede, over elkaar respecteren <laughs> ja. en zo. Ja. Maar een jonge religie is meestal zeer strijdbaar... En een oudere religie gaat meer om macht, om meer onderdrukken van mensen. Het klinkt allemaal heel hard, maar let maar eens even op. Mm -hmm. De kruistochten. Papa. De Dertigjarige Oorlog in Duitsland. 16, 1848. 16, een pure geloofsoorlog van protestanten tegen katholieken. Zelfs de Tachtigjarige Oorlog had als oorzaak... Het verschil tussen katholieken en hervormden. Lutheranen in die tijd gewoon. 80 jaar. Uh, de moslims de begonnen natuurlijk met een jihad. Een heilige oorlog om het geloof te verspreiden. Uh, nou, de, de, lijst, de waslijst is lang met dingen die men elkaar aangedaan heeft... in naam van de religie. We hadden zelfs nog, en dat is een van de oorzaken geweest natuurlijk voor het ontstaan van. De, dat Maarten Luther zijn. stellingen zogenaamd tegen een kerkmuur spijkerde. Er waren de zogenaamde aflaatbrieven. Als jij had gezondigd, en dat waren er nogal wat mogelijkheden om te zondigen. kon je dat afkopen. Dan kreeg je een brief en waarop stond: U heeft gezondigd, maar door zoveel dubloenen of goudmunten of weet ik wat... Duitse talen te betalen, uh, ja, heb je je zonden afgekocht. Dat is iets wat natuurlijk de, de biecht moest vervangen... en de kerk heel veel geld opbracht. De kerken, de kerkorganisatie... was en is waarschijnlijk nog een van de rijkste organisaties op de hele wereld. Je ziet tegenwoordig dat heel veel mensen uit de kerk getreden zijn. Noord-Holland bijvoorbeeld is een volgens de officiële regels van het Vaticaan is het een missiegebied geworden omdat het een aantal ongelovigen heidenen boven de zo dacht iets van 50 was gekomen. Maar mensen geloven wel in iets. iets Ze geloven is gewoon dat er wel iets is om, uh, ja, om te kunnen verklaren wat er om ons heen gebeurt. En dan zijn we eigenlijk op dat moment zijn we helemaal terug aan de basis van onze nomaden... die proberen te verklaren waarom onweert het. Waarom worden er weer beesten geboren? Waarom gaan mensen dood? Waarom stroomt het water van links naar rechts? Pantarij, alles stroomt. Waarom gebeurt dat? Um, de cirkel is rond en daarom tot volgende week. Maar. Ja, bedankt, Gerrit. A absoluut. Eh, eh, ja, dus eh, denkend eraan, religie werd al gauw natuurlijk een soort. Eh, en je ziet het er al van in Egypte, wat is eigenlijk de bakermat van beschavingen, want daar zijn eigenlijk toch. Eh, Heel veel van de systemen die we nu nog vandaag hebben, zoals priesters en religie en een koning, weet ik veel wat allemaal, dat is daar eigenlijk allemaal toe Ja, ontstaan. maar het is ook de conditio ja. humanis. Hè? En het komt wat, wat misschien Gerrit in het begin, want hij moet er natuurlijk door fietsen, maar hij zal mij wel uh, verbeteren als hij dit uh, hoort. Um, het gaat ook over... Uh, het, het kwam oorspronkelijk, inderdaad. Mensen konden het niet... Hij heeft er één woordje vergeten. En als ik, als ik zo onbescheiden mag zijn uh, om, om het uh, hier te vermelden. Het bijgeloven. Komt... Mensen zijn bijgelovige dieren. Wij hebben het al in deze uitzendingen over het bijgeloven in allerlei complottheorieën. en het... Waarom gaan mensen dat wel geloven en geloven ze een, een, een redelijke uitleg niet meer? Ja, Als men het niet kent, dan... dan een mens is en blijft bijgelovig. Mm -hmm. Je moet maar eens een voetballer zijn en driemaal in een zwarte onderbroek een beslissend toepunt maken. Ik denk niet dat je ooit nog een andere kleur van onderbroek koopt. Nee, nee, nee. Er is nul rationaliteit, maar niemand zal dan ook proberen om een andere kleur van onderbroek aan die persoon te geven. Ook al toepunt gaat zijn carrière zal maar, vanaf dat moment. Je zal, hele... maar, je zal maar in een gele onderbroek het veld opsturen. Ja. En dat hij dan scoort. En het komt, ja, wij zijn... Wij zijn ik, ik, ik noem ons allemaal de mensheid zijn vogels voor de kat. Wij zijn vogels voor de kat door ja. ons bijgeloof. Een kat, die gaat nooit geloven dat je haar eten geeft. Ja, dat is... Die, die gaat zin. elke dag daarvoor miauwen, elke dag. Die gaan, en, en dan begint hij te eten en dan... Ah, nu heb ik eten. Dan, zo is het hier. Ja, die leven in het moment. Die ze leven zijn. in het nu. En ja. wij met ons gedoe van gisteren en overmorgen, met heel dat gedoe, wij zijn bijgelovige figuren. Wij willen structuurtjes zien. Wij willen 1 2 3 4 5 wij, wij tellen niet 1, 6, 8, 9, 7, 20, 30, 3. Nee, het moet allemaal mooi. Van links naar rechts. Patronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wij zoeken naar patronen. Wij zoeken naar gezichten in, in, in bomen. Wij zoeken naar gezichten in de ruk. Jezus in een pannenkoek. Hè, zo, Jezus hè? in een pannenkoek is het van. <laughs> en de cirkel is rond. <laughs> dat dacht ik wel. Uh, nu we toch dan met Jezus en pannenkoeken bezig zijn, denk ik dat het... Pannenkoeken zijn ook heel erg Nederlands, hè? Dus ja. uh, laten we nu. Uh, nu Rijn is daar ja. heel diep in gegaan. Uh, mm -hmm. Ik vond het wel een heel mooi punt om het uh, zo in tweeën te verdelen. Dus laten we eerst zien dat, uh, dat we het eerste stuk gaan uh, verteren. En uh, ik vind het uiterst boeiend. En daarna springt hij meer over de, uh, over de huidige ja, situatie. Dus uh, hier is. De... Uh, Rijn Bedline uit Amsterdam, onze journalist en bijdrager en columnist uh, vanuit Amsterdam... Uh, met zijn bijdrage over religie, deel 1. Door corona zien we de samenleving ineens als in een soort randgefoto... Daarbij wordt duidelijk hoe afhankelijk we zijn van mensen met essentiële beroepen, zoals artsen, verpleegkundigen, maar ook vakkenvullers en medewerkers in distributiecentra en van mensen in onderwijs en cultuur. Met andere woorden, mensen in sectoren die ooit als fundamenten van onze westerse beschaving werden beschouwd, maar die door jarenlange bezuinigingen weggemechanalyseerd werden tot ornament van deze samenleving drijvend op een al te groot uitbuitbaar altruïsme van de daar werkenden. Van alle ideologische camouflage en godsdienstige franje... van het neoliberalisme als religie... bevrijd verschijnt onze samenleving nu als dat wat ze al meer dan 200 jaar is. Een systeem dat een minderheid begunstigt op kosten van de algemeenheid. De religie is in dit verband de algemene theorie van deze wereld, haar encyclopedisch handboek, haar logica in populaire vorm, haar spiritualistisch pontonneur, haar enthousiasme, haar morele bekrachtiging, haar plechtige aanvulling, haar algemene vertroostings- en rechtvaardigheidsgrond. Ze is de verzuchting van het verdrukte schepsel, het gemoed van een harteloze wereld, zoals ze ook de geest van geestloze toestanden is. Zij is het opium van het volk. De opheffing van de religie als illusorisch geluk van het volk is de vereiste voor zijn werkelijk geluk. De eis om de illusies over zijn toestand op te geven is de eis om een toestand op te geven die illusies nodig heeft. De kritiek van de religie is dus in Kiem de kritiek van het tranendaal, waarvan de religie het aureole is. Aldus Karl Marx in de 19e eeuw en is daarmee volgens mij nog steeds zeer actueel. Voor de achtergrond van de wetenschappelijke interpretatie van de evolutie is ons geloof in de schepping afgevlakt tot een sprookje. Desalniettemin bestaat ook vandaag de dag een verlangen naar religie, dat zich onder andere manifesteert in spirituele of esoterische bewegingen. De klassieke godsdiensten beloven dat men naar ons luistert en ons antwoord geeft. Men luistert en is een soort innerlijke verbinding. Religieuze ervaring manifesteert zich dan vaak in het gebed. Het Latijnse religio betekent gewetensvol en vroom het bestaan te overdenken. Afgeleid van het Latijnse werkwoord religiëren, overdenken. Anderen leiden het woord af van religare, hetgeen een soort terugkoppeling betekent. Dus een soort terugkeer naar de schepping. Religie is een macht of een idee die voor veel mensen aantrekkelijk blijft. Niet in de laatste plaats, omdat economie, wetenschap en samenleving... die we hebben geëerd, ons nodige antwoorden schuldig blijven. Paus Franciscus speelt erop in... toen herhaaldelijk zijn kritiek op ons economisch en sociaal systeem... niet onder stoelen en kerkbanken te steken. In zijn encycliek Laudatio Si... Brand maakt hij in 2015 het kapitalisme als onrechtvaardig vanaf de wortel. Volgens de paus bevinden we ons niet alleen in een ernstige sociologische en ecologische crisis... maar ook in een spirituele en filosofische. Wij laten ons leiden door een vorm van vrijheid... die in wezen de vrijheid van de sterke en de niet-vrijheid van de zwakke is. De staat ooit hoeden en beschermen van de publieke zaak, is gereduceerd tot de nachtwaker van de status quo. Geschanteerd door de economische machtigen wordt hij volgens alle regels van de kunst in de loeren gelegd en kan met zijn slechts nationaal gelegitimeerd instrumentarium niet op tegen de internationaal opererende moderne roofritters. Om te overleven verlaagt hij daarom belastingen op bedrijfswinsten, legt hij nog beurs- nog turbobelastingen voor financiële transacties op en houdt hij zelfs niches in stand voor belastingontwijking en belastingontduiking naar wel of niet tropische belastingparadijzen. Ja, ja. Een kleine yep. elite wereldwijd profiteert hiervan. Zo bezitten bijvoorbeeld de 15 rijkste Amerikanen 650 miljard dollar aan vermogen... ...en verbruiken aan ressourcen evenveel als 60 miljoen arme mensen op de wereld. Niet anders in Europa. De 100 rijkste Duitsers bezaten in 2016 ruim 450 miljard euro. De vergelijking... De jaarlijkse staatsbegroting van de Bondsrepubliek bedroeg in hetzelfde jaar ongeveer 320 miljard euro. Bijna voilà. een derde minder. Van de in Duitsland in 2016 verworven bedrijfswinsten, ruim 543 miljard euro, staan maar 20 miljoen als netto investeringen in de boeken. Waar is de rest van de winst gebleven? De grote geldstromen stromen naar de financiële markten. En onderwijs, cultuur, gezondheid en sociale diensten, waar een enorme behoefte aan investeringen bestaat, drogen uit. Maatschappelijke woestijnvorming. Dat is een, dat is een zware uitspraak. Maatschappelijke nee, woestijnvorming. Het uh, dames en heren, ik had dit nog niet gehoord van Rijn. Het was naar mij opgestuurd, maar ik, had, uh, aan, ik had, was er niet toe gekomen. En normaal luister ik het altijd op voorhand. Probeer ik het toch op voorhand te, te luisteren. In deze keer had ik het niet, meer. ik was een beetje uh, gepreload uh, door, door Istvan. Maar, uh, ik zei net hetzelfde in het begin, hè, maar ik, ik ben toen euh, grof onderbroken door een of andere figuur uit Berchem. Want ik, ik begon mijn betoog met... Ten eerste, onderwijs is belangrijk mm -hmm. om te investeren. Ten tweede, gezondheid. En inderdaad, Rijn zegt het hier ook, de openbare diensten... Istvan, water... Water, ja, ja Is maar het ik neem. Hen... de nieuwe waar nu heel de financiële maffia op springt. Water is. Het oh ja, ongegaan? maar dat is de volgende olie van de wereld. Drinkwater, met name. Absoluut. Drinkwater. Prins Alexander. Of... Top 30 jaar geleden gewoon uit een kraantje drinkbaar. Nu hè, is het gebouteilleerd, is het overal verontreinigd in de natuur. Dus het is bij bepaalde bedrijven terechtgekomen. Ja, ja. In Engeland is het water al helemaal. Uh, in, in Engeland, Groot-Brittannië, uh, Schotland en Wales is het water volledig geprivatiseerd. Ja. Ik denk in Schotland nog iets minder, maar in het zuiden van uh, Groot-Brittannië, dus in Engeland en in, uh, in Wales, is het, is het drinkwater gewoon geprivatiseerd. Hè? Ja, ja. Er nee, komt uh, geen komen... overheid meer bij te kijken. Er nee, wordt daarna nee, nee. niet op gecontroleerd. Ge ge ge Af en toe krijg je daar eerdere wijken en steden die gewoon bruine smurrie uh, hebben. Dan moet je daar naar bellen: hé, hey, uh, hoe zit het met, met het water? Ja, het kost wat... stukken van mensen. Het wordt, het wordt nog te lang voor vanzelfsprekend aangenomen. En nu is het ook zo dat in uh, onze Nederlandse koning... Hè, hoor mij praten, maar ja, ik heb nog steeds een Nederlands paspoort natuurlijk. Uh, die heeft al heel vroeg uh, in zijn carrière besloten... ik ga voor water. En hij is dan van de United Nations, water, water, zus en zo. Dus die zijn inderdaad, uh, dat is zijn stokpaard geweest. Hè? Nederland, water, en hoe kom je erbij trouwens? Wat een geniale... Uh, sprong, maar het is inderdaad, uh, bijvoorbeeld de Turken die hebben dat ook al heel lang door. Want ik neem bijvoorbeeld nog steeds en dat zit er zo in, ik heb dus een jaar of twee in Istanbul gewoond. En uh, dat groeide veel te snel. Dus er uh, kwamen nieuwe wijken en er werden zo appartementen ingesmeten. Maar natuurlijk, ja, waar denken ze dan niet aan? Ja, iedereen wil wel water en iedereen wil dit. Mm -mm. Dus vooral zomers, dan uh, kreeg je een probleem. Want dat water werd gerantoneerd. En dan kreeg je zo van die ja. mooie mededelingen. Nou, in uh, jouw wijk uh, bij ziektas uh, 21 uh, komt het water van 10 tot 11. En dan daar van 11 tot 12 enzovoort. Ja, daar kon je dus schudden. Want er was totaal geen uh, pijl op te trekken wanneer het water kwam. Dus wat was het spel nou? Wij gingen dan uit, s'nachts, in disco. En ik kwam in de thuis natuurlijk een, beetje, een klein beetje dronken. En zo een klein beetje, zo We hadden Een paar biertjes op. En dan ging je slapen. Maar voordat je ging slapen, zet je een aantal pannen en potten in de badkuip. Je zet de kranen open. en Je houdt de deur ja, open. zodat je water hebt de andere dag, ja. Nee, zodat je het hoort lopen, zodat ah. je op tijd kan wakker springen en onder de ja, douche schuim, want het, het gaat douche. weer drie dagen duren voordat er weer water komt. <lacht> en en, en in drie. die dagen moet je eens voorstellen, naar een muziekstudio gaan dan, en dus in een kleine ruimte zitten met, met andere mensen, die dus ook al dag na dag niet douchen en dan ja. in 35 graden enzovoort, mm. snap je? Ja, dus en, en, en nog vandaag, dat zit er zo diep in dat ik het nog steeds, elke keer um, ja, ik neem het echt niet vanzelfsprekend ik draai hier een kraan open en er komt gewoon drinkbaar water uit en, en dat nemen toch te veel mensen. En je mensen. de dankbaar. Uh, nou, ik uh, neem het niet vanzelfsprekend dat het gebeurt, weet je? En ja, wat ja, ja, ja. jij zegt, uh, het, nu, mensen denken er nog niet over na... ...maar als ik zie hoe ze hier uh, paletkarren bij de koolruits buiten sleuren... ...met ja, ja, die plastic absolutely. flessen water, wat dus idioterie is. Dat dus komt de zelfs uit dat er allemaal boven is van. Uh, ja. dat, het, uh, dat, ons, en dat, dat is ook weer conditio humanis, hè? Ja. Ik zou, ik zou graag kunnen wandelen zonder pijn, bijvoorbeeld. en uh, Daar had ik niet aan gedacht een jaar geleden, maar dan, komt dat, uh, dan word ik op een kruispunt omver gereden. Ja. En die, die milliseconde uh, neemt ineens iets vanzelfsprekend. De trap op kunnen gaan, op de fiets kunnen springen en een vriend bezoeken. Um, zelfstandig uh, rondlopen uh, Goed, lange pijn verplaatsingen hebben. doen staan, eh. geen pijn hebben het zijn allemaal simpele dingen des levens mm -hmm. die plots uh, verdwijnen en ja, maar het is de conditio humanis ja, uh, absoluut maar eh, volgens mij moet jij toch de, de onze nieuwe paus ook wel heel erg genegen zijn. Hè? Want hij, hij zei eh, dus niet alleen... Zijn dat verhaal je... ben ik zeer genegen, maar het blijft een paus. Het is een, een, pauze. Het is een uh, en... de voorzitter. Uh, ik, zal, ik zal mij heel voorzichtig uitdrukken. Maar het, het blijft het gezicht van een fascistische organisatie, hè? Ja, ja, maar ik denk dat deze gast toch wel... Uh, als, als iemand iets uh, ooit zou... Hein, en ik moet weer even pluggen, beste mensen. Ja, toe, maar ook hij, betogen, ook hij doet betogen tegen voorbehoedsmiddelen. In, in, ja, uh, oké. Okay. Hij kan ook niet alles ineens helemaal overhoop gooien. Nee, maar... Ja, want hij, is nu al, uh, hij heeft al, al een hoop weerstand daar en zo. dus is, uh, tegen, Hij gaat nu en al veel En mensen die liefde hebben moeten maar abstinatie doen... En veel bidden en... Uh, dat ah, is ja. nog heel veel fout, ik bedoel. Ja, ja, ik, ik, ben, okay. ik ben enorm tegen het onderdrukken van de individuele seksuele vrijheid en zolang dat de kerk dat niet kan omhelzen, ben ik allergisch aan eender welke vorm van kerk of religie ja. uh, die niet openstaat voor seksuele bevrijding. Nee, dat is goed. Lichamelijke bevrijding. Precies, en voor seksuele bevrijding kunnen we nu naar Davos. Hè? Want uh, daar komen de, de, de leaders of the world allemaal eens per jaar samen in Davos. Dat zijn die, die Economic World Forum ja, of zo, ja. weet je wel. En daar zijn allemaal van die balletten, roze balletten s'nachts en weet ik wel wat. wat. Die vreten daar baby'tjes op en zo. Weet ik. Echte uh, kamertjes Ja, ja. gezegd. wees... Ja, uh, maar we gaan Rijn uithoren over wat daar ja, aan de ja. hand is. Deel 2. Elk jaar ontmoeten de rijken en de superrijken... en hun politieke paladijnen elkaar in Davos, Zwitserland. En altijd net daarvoor... publiceert de wereldwijde NGO Oxfam... haar meest actuele studies over wereldwijde welvaartsongelijkheid. Volgens de meest recente studie uit 2020 bezitten 62 superrijke individuen... evenveel als de armere helft van de wereldbevolking. Dat wil zeggen ongeveer 3,6 miljard mensen. Mm -hmm. In 2010 hadden 388 personen... nog evenveel als de armere helft van de wereldbevolking samen. En in 2014 waren dat er nog 80 Vanwege deze schandalige discrepantie... zou toch een schreeuw van verontwaardiging door de mensheid gaan. Indigne neemt het niet. Maar in plaats daarvan gaan we in meerderheid dagelijks naar ons werk... en produceren de rijkdommen die ons knevelen. Laten we ons nog steeds als lemmingen naar de afgrond leiden... dansen sommigen in een soort extatische razanij... rond het gouden kalf dat... Ook al is het ooit een koe, geen melk zal geven. Een haiku! Kapitalisme is de essentiële drijvende kracht... voor het vernietigen van de planeet aarde, zoals dat nu geschiet. Juist. Daarbij vergroot onze huidige economische structuur... niet alleen uitbuiting en werkeloosheid, ongelijkheid en armoede... het laat ook verwoeste landschappen achter. Desalniettemin is groei nog steeds het doel van het economisch beleid... en zijn mantra... Steeds meer verkopen, steeds meer winst. Het aantal auto's moet groeien, het aantal producten moet groeien. Nog mm -hmm. steeds worden leugens als waarheden verkocht... zoals groei genereert banen en stijgende belastinginkomsten. Raders moeten rollen voor de overwinning in de economische oorlog. Wie dat blijft verkondigen, moet eigenlijk gebrandmerkt worden... als moordenaar of zelfs als zelfmoordterrorist. Mm -hmm. Wij, de inwoners van de rijke welvaartseilanden Europa en Noord-Amerika... zijn de helers en de stelers van de rijkdom van de zogenaamde derde wereld. We hebben onszelf verrijkt op hun kosten... hebben hen van hun natuurlijke hulpbronnen beroofd. De eerste wereld vernietigt de derde... en vraagt zich af waarom de zo vernietigden zich op weg maken naar hun vernietigers... Reeds nu zijn meer dan 68 miljoen mensen op de vlucht. Dat is meer dan de bevolking van Frankrijk. Natuurlijk is het Westen niet de enige boosdoener. De nieuwe hersens in de derde wereld hebben veel afgekeken van hun voormalige koloniale heren. Voor de neocoloniale elites is corruptie hun businessmodel. Maar corruptie omvat tenminste twee. Eén die kan worden omgekocht en één die omkoopt. De omkopers zit in het westen, de omgekochten met hun steekpenningen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. De uitbuiters dragen bedrijfsnamen met een hoge reputatie. De gestilleerde managers gelden in de nu- en in de oude wereld als bewonderde leiders met een jaarlijks inkomen waarvan hele dorpen in Afrika zouden kunnen leven. Sinds minstens 200 jaar is onze wereld speelbal... van een wereldwijd uitgevoerd acceleratiespel... van steeds meer en steeds sneller... In de laatste decennia versneld... tot de toenemende mobiliteit en het internet. Het kan worden vergeleken met de groei van kankercellen. De vragen die zich voordoen... hoeveel versnelling tolereert het individu? Hoeveel de samenleving? Hoeveel de economie? Hoeveel de ecologie van de planeet aten? De woeker stopt niet, tot het systeem dood is. Hoe het af gaat lopen, weet niemand. Er zijn meerdere toekomstscenarios denkbaar. De pessimistische variant kent een hele rijks mogelijke rampen. Koploppers zijn broeikaseffecten, waarbij hele continenten vergaan of andere vormen van klimatologische veranderingen zoals vergiftigde bodems en drinkwatervoorzieningen. Nog steeds te noemen, want nooit helemaal weg geweest... de mogelijkheid van massavernietiging door biologische, technologische of nucleaire wapensystemen. En ook de snelle verspreiding van ziektekiemen... die de mensheid zou kunnen wegvaren... was altijd een horrorscenario. Met corona heeft deze vorm van de apocalyps nieuwe actualiteit gekregen... We moeten dan maar hopen dat het een waarschuwing is, en dat het niet al het begin van het eindspel is. Laten we daarom de ons door corona gegunde adempauze goed gebruiken om, nu de waan van de dag eventjes tot stilstand is gekomen, om een pas op de plaats te maken. Daarbij van Albert Einsteins inzicht uitgaande dat we een probleem niet kunnen oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Wij zijn als mensheid fantasierijk in het verbeelden van apocalyptische eindstadia. Een blik op Hollywoodfilms kan als bewijsvol staan. Maar zo jammerlijk beperkt in het verbeelden van alternatieve, positieve visies. Men kan dit zien als ziektediagnose van onze samenleving. Want velen kunnen zich de toekomst alleen maar voorstellen als een soort verlengstuk van het heden. Daarom, en omdat het vandaag 1 mei is, wil ik eindigen met het oude Russische arbeiderslied Broeders verheft u ter vrijheid. Broeders omhoog naar het licht, stralend op duister verleden, staat nu de toekomst gericht. My, Die komt binnen. Uh, wacht even. Voor, Die komt binnen. Uh, Dit uh, komt binnen. Uh, Dat is jouw ja, vriend, mijn voilà. meid. Goh, ja. Hoeveel uh, uh, aan toe te voegen eigenlijk? Nee, nee, hij doet zeer grondig werk en, en ja, met alle cijfers. alles. Eh, ik moet trouwens wat zeggen, uh, dat hebben we misschien nog niet vermeld. Ik uh, ben nu begonnen om de bijdrage van Rijn, uh, die schrijft dat allemaal uit. Dat is fantastisch werk wat hij doet. Uh, die zijn uh, ter inzage beschikbaar op onze website. En uh, dan kan ja. je dus uh, luisteren naar het stukje wat hij heeft ingesproken. Maar je kan ook het document doorkijken en uh, kan dat op reageren en zo, en dat kan dan een mooie aanleiding zijn om een uh, ander goed gesprek op te starten. Hè? Want, uh, jonge, Zeker vast. Uh, hey, dus... Ik vind het prachtig trouwens, Rijn, Gerrit, onze bijdragers uh, ze, en, en ik, ik kijk er ook naar uit onze jeugdige bijdragers okay. nog eens te horen. Um, uh, hoe ze zich vast... Uh, uh, vastbijten in die onderwerpen, ik uh, word er emotioneel van, het is echt uh, sterk materiaal dat we krijgen. Zowel onder als boven de Moerdijk. Ja, zeker, want er zit een soort universaliteit in, uh, die, die, die gewoon voorbij uh, Nederland, Vlaanderen, whatever gaat, want het, het gaat om echt cruciale, centrale dingen. Hè. We hebben maar één aarde uiteindelijk, hè, en uh, we moeten het ermee doen. Hè. Ja. We moeten er zullen er samen op moeten samenleven, maar die analyses en ook die kijk op het verleden. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten, geschiedenis is een belangrijk vak, maar niet alleen als vak, ook binnen alle contrijen, binnen alle tentakels van het leven. Ja, ja. Als, euh, zoals Rijn het ook zei, als je, met je, als je enkel maar naar de toekomst kijkt met een blik van het verleden en niks uit het verleden leert, maar enkel het verleden wil in stand houden, ja, dan gaat het uiteindelijk mis, hè? Ja, ah, ja, ja. Het kleinste kind weet dat een boom niet oneindig hoog kan groeien. Dan zegt een klein kindje: dat is een fabeltje. Ja, en, en de, de fabeltjeskrant ben ik mee opgegroeid. Hallo, meneer. Hallo, waar bent je u meer ons naartoe? Verkopen. Meer groei, meer banen. Meer banen. Ja, ja, ja meer maar ja, banen. dan moet je ook wel een ander probleem oplossen, en dat is namelijk de bevolkingsgroei. He, want ja, nee, we zijn met steeds is, meer dat mensen. Dat is heel interessant. Ik zal dat voor tegen volgende keer eens opzoeken, dat artikel. Dat is een heel interessante uh, antropoloog, socioloog. En heel veel, heel veel wetenschappers. Het is wel een moeilijke er woorden, eens. podcast Ik zeker met, uh, <laughs> met onze Mario-wetenschapper over hebben. Ja. Dat er eigenlijk een, op een bepaald moment gaan we niet meer, uh, meer mensen hebben. Maar de vraag is of het dan te laat is. Maar we, en, en het wordt geschat door de wetenschappist van. Okay. Dat is een heel leuk weetje. Okay. Op ongeveer 10 miljard. Want wat nu nog bezig is... We hebben enkel groei omdat er nog bevolkingsgroepen en regio's zijn waar veel kinderen krijgen nog niet op de limiet staat. Maar in het Westen weten we dat onze bevolking aan het vergrijzen is. Er komen ja, minder ja, ja. mensen bij ja. dan er mensen blijven lang leven. Precies. Dus, uh, uh, ja, dat zou zich. De bevolking zou. Dat is een horrorgedachte die eigenlijk een broodje aap is. En ik ga het met Mario bespreken volgende keer. Alright. Um... Het is een broodje aap dat we alsmaar blijven groeien, alsmaar meer mensen. 20, 30, 40 miljard, dat is bullshit. Oké, okay, gaan we het dat over hebben. Niet. Maar, hé, hey, luister, ja. we moeten nog iets anders doen. We hebben een uitsmijter, dat klinkt leuker dan het is. Maar, want jij hebt uh, een heel bijzonder voorleesmoment, of doorleesmoment. Ja, ik ben, uh, we gaan uh, terug de naar de Tweede Wereldoorlog. Het is, uh, het is een eerstehands verslag van jouw grootvader. Uh, niet zozeer van mijn grootvader, maar mijn grootvader komt erin voor. Mijn okay. grootvader is een van de vele mensen die in mijn geboortedorp het leven heeft gelaten okay. bij, de, uh, bij, de bij, bij de Tweede Wereldoorlog. Oké. Okay. En wel in 1940. En ik ga een klein stukje lezen uit Kalmdhout in de Branding, 1940-1945 van Jos Vorselmans, okay. Een uh, burger van, ja, een, een, die een jonge man was in, uh, tijdens de oorlog en die in 1946, dit boekje heeft geschreven. Right. 1947, excuses. Okay. Um, over Kalamtoud, uh, dat is ook mijn geboortedorp, uh, waar mijn mama is opgegroeid, waar mijn grootvader, um, hij was een korporaal in het Belgisch leger. Um, het gaat niet zozeer over mijn grootvader, maar ik zal wel in mijn voorleesmoment beëindigen met een kleine achtergrondinformatie hoe mijn grootvader gestreden heeft tegen de Duits. Okay. Maar het is een klein stukje uit de kronieken van mijn dorp, hoe mijn dorp uh, in, een, in een oorlog belandde waar het ni niks mee te maken had. Oké. Okay. Uh, het is een uniek boekje dat ik gevonden heb bij het opruimen toen mijn mama stierf. En mijn grootvader staat er met naam en toenaam en een foto in. En dat is voor mij altijd een mysterie geweest totdat ik dan ook dit boekje in handen nam. Alright. waar meer uitleg over al die donkere tijden staat. Ja. Juist. Wij nemen nu afscheid. Uh, dus je krijgt als uitsmijter het uh, stuk van uh, Philippe te horen. Uh, ik neem uh, afscheid, uh, dames en team. En wij hopen u in elk geval... woensdags doen we de praathoek met wetenschap... met onze Mario uit Rotterdam. Dat is kei boeiend. Ja. Dat hoor ik van allerlei kanten van mensen. Die zijn daar erg blij mee. Want ineens weten ze waar het paralympisch... lobisch multiple zenuwsysteem ineens voor is. Dat is dat en dat, dat heel he? he? oh, heel <laughs> Tussen celstof, ja, oké. Okay. Hey, uh, en, en dat er ook nog in een haiku terecht komt... Dat is volgens mij een, echt een uniek in de wetenschappelijke wereld. Dat, ja. <laughs> Als ze dat later in een soort hieroglyfe terugvinden... dan gaan ze zich een kop krabbelen. Hey, Jij afscheid. hebt iets met Egypte vandaag. Ik begin er al honger van te krijgen. Ah ja, ik heb te veel <laughs> documentaires op National Geographic... van Egyptian Lost Treasures gezien. <laughs> en je oh, ziet dezelfde gasten, dezelfde grafkamer... al 30 jaar lang dezelfde filmen, dezelfde koppen... maar elke keer... <laughs> Geweldige hey, marketing ik... daar. Hé, hey, uh, met dank aan Martinez Wolf, Koffiekoek, Aarke, Serge, iedereen... Uh, Rijn Bedline, Gerrit Band, uh, Zinzi, onze bijdragers... Nou, zie je groetjes, Adam Curry en uh, Dworak... Peter de bijdrager en nog alle anderen. En Iedereen die van ons houdt, als je van ons houdt... deel deze show, evangeliseer, breng het rond... als je tenminste denkt dat we echt goed bezig zijn. En laat ons Zo iets weten. Zo is dat, weten. is van... Uh ook, eh, dames en heren, bedankt voor het luisteren en graag tot woensdag in de Praathoek met Mario eh, over wetenschap en anders horen we elkaar de volgende Praattafel nummer 24 Dit is de Praattafel podcast Duitse vliegtuigen zijn vannacht doorgedrongen boven Belgisch grondgebied Wij vragen onze luisteraars zoveel mogelijk hun toestellen heel de dag in de schakel te houden 18 mei 1940. Antwerpen, overgegeven? Zou dit niet het ogenblik zijn om huiswaarts te keren? Weer schuiven we aan bij de bakker. Iemand in de rij vertelt dat men zonder pas niet in kalmtout mag en dat men die in Essen moet halen. Jeff leent me zijn fiets en ik trek erop uit. De Essen hebben de Belgische soldaten nog bij de ingang van het dorp langs de weg de bomen afgezaagd om de opmars der Duitsers te vertragen. Zichzagwijs kom ik door deze versperring heen. Er dient opgepast voor de auto's, want de doorgang is eng. Op de heuvel heeft een vreselijk bombardement gewoed. Cafés zijn totaal vernield en ook de brouwerij en de aanpalende huizen. In het dorp krioelt het van soldaten en zware wagens staan langs de stoepen gereid. Ik ontmoet hier veel dorpsgenoten. Meestal mensen van de heuvel, maar niemand weet wat over kalmdhoudt. Een gemeentebediende bezorgt mij een bewijs waarop vermeld wordt dat ik naar huis moet om het vee te gaan verzorgen. Aan de gaggeltjes is de brug over de turfvaart opgeblazen en met sukkelen geraak ik over de reusachtige bomtrechter. Geen huis in het dorp of het heeft geleden van het geschut. De mijnen onder de weg aan Stan Oerlemans zijn niet ontploft... en er staat een waarschuwingsbordje bij. Bij Louis Stevens staat een Duitse kamion voor de deur... en soldaten laden er kisten met ijzerwerk op. Daar ben ik aan mijn woning... Aan de achterdeur is een ruit uitgeslagen en alzo werd ze geopend. Alles binnen ligt ondersteboven. Op de radio ligt een fijn lederen handschoen. Hoe vreemd! Ik sluit alles zorgvuldig af en zet mijn speurtocht in het dorp voort. Mijn auto en de fiets van Louis zijn verdwenen. Bij Verellen in de Hof vind ik alles terug. En op de fiets van Louis ligt een nieuwe band. Nu ik daar onder de hoge bomen doorrijd, valt het me op hoe stil het is overal. Geen vogel zingt en geen blaadje roert. Op het kerkeneind ontmoet ik Plit de Klerk. Die zegt dat schepene Brugmans nu het burgemeesterschap waarneemt. Op het Roggenbos ligt het nogal gesteld. De kerktoren is gedeeltelijk op het middenbeuk der kerk gevallen, en deze staat daar nu, deerlijk verminkt als een ruïne. Het gemeentehuis is gesloten. Te midden het puin wandelt etloos onze gemeentesecretaris. Ah, misschien zullen we uw hulp wel eens moeten inroepen. En we drukken elkaar de hand. Triomfantelijk kom ik te Nieuwmoer aan. Jan en zus planten bonen in de hof. Van verre roep ik. Alles is nu rustig bij ons. Naar huis, zegt Jan. Laat vallen wat valt. Loopt binnen, trekt zijn schoenen aan en met een zware valies op de rug is hij al de baan op. Haastig rommelen wij ons boeltje bijeen, nemen afscheid van Anna en haasten ons om Jan in te halen. Voor op het handelaar liggen Duitsers begraven. Staalhelmen hangen over de kruisen op hun graf. In de boomgaard van Jos van Kamp liggen tal van gekwetsten tegen het gras en worden er verzorgd. Aan de beek staan benzinetanks onder de bomen. Een wagen met vluchtelingen haalt ons daarin en we rijden mee tot op het kruis eindelijk weer thuis. Vlug haal ik mijn auto bij Verheilen weg en rijd hem terug in de garage. Maar kort nadien komen drie Duitsers de wagen op eisen. Ik weiger hem af te geven. En ze gaan terug in de richting van het dorp om iets later met een paar officieren terug te keren. Die steken mij een vodje papier met potlot bekrabbeld in de hand. Maar ik blijf weigeren. En voer aan dat de eerste de beste mij zulk papiertje kan opdringen. Zij rijden weg, markeren spoedig terug, werpen de garagedeuren open, eisen de contactsleutels en rijden er met de auto vandoor. Met leden ogen kijk ik de dieven achterna. Schepen Brugmans spant zijn beste krachten in om de bevoorrading der bevolking te verzekeren. De kapellen zouden de Duitsers twee plunderaars doodgeschoten hebben. S'avonds schermen wij het licht af. 19 mei 1940. We horen mis in de kapel van het gasthuis. Benieuwd wordt er al eens rondgekeken om te weten wie er al terug thuis is. Maar vele ontbreken nog. Ik bezoek het dorp, bezichtig nogmaals de huizen, de vernielde straten, de brug halfweg achter Broek, Inmiddels voorlopig door de Duitsers hersteld, en het vernielde oorlogstuig langs de baan. Auto's, camions, tanks, kanonnen, noem maar op. Aan de gaggeltjes is de baan onderbroken door een put van reusachtige afmetingen. Hier en daar bemerk ik graven van gesneuvelde Duitsers, ook andere graven van Fransen. De Duitsers hebben de kruispunten en de gevaarlijke plaatsen langs de weg. Met brede witte linten afgeboord. Hier en daar bemerk ik een plankje met daarop. Voorzichtig, mijnen. Vooral op de kruispunten der grote banen staan de Duitse aanwijzingsborden. Duitsers trekken voorbij en zingen: We varen tegen Engeland. Ook hebben zij nu reeds het spoor in gebruik. Vluchtelingen keren gestadig weer. 23 mei 1940. Het Belgisch Leger ontruimt Gent. 26 mei 1940. Korporaal Gomarius van Geel, tweede regiment artillerie van het Belgisch Leger. Werd na de inval van het Duitse invasieleger op 10 mei 1940 naar Ypres verplaatst, waar hij zwaar gewond raakte bij een Duitse luchtaanval op de rechterflank van de opgestelde Belgische eenheden. De bedoeling was om de Britse troepenverplaatsingen te verhinderen. Hij werd opgenomen in het hospitaal van de Zwarte Zusters, waar hij twee dagen later, op 26 mei, aan zijn verwondingen bezweek. De familie leefde lang in onzekerheid. Het fatale nieuws kwam dan ook zeer hard aan. Hij liet weduwe Mathilde Driesens en twee kinderen achter. Eén van die kinderen was Maria, Maria van Geel, de moeder van Philip Ozier. Dit is de voor Podcast met Ossie en Ozier.